Wij zullen als Martianen nog langer gelukkig kunnen leven op deze planeet. Daar ben ik van overtuigd, Matt. Nog koffie? Graag. Dank je. Ik ga zo langzamerhand eens naar bed. Morgen weer een drukke dag. Televisieopname, persconferenties. Je bent toch maar een gelukkige vrouw, Vel. Dat je zo kunt inzetten voor onze zaak. In de eerste plaats, Matt. Iedereen is blij dat je nu bij ons bent. En in de tweede plaats, dat werk van jou, dat komt nog wel. Je bent hier nog maar zo kort. Er moet nog een goede plaats voor je gezocht worden. Ik heb het er vanmiddag op het bureau uitvoerig over gehad. Ze bellen je zodra er iets is. Het enige wat ik tot nu toe gedaan heb is mislukt. Mislukt? Stevens en zijn metgezellen bij kennelijk op tijd van Rockall kunnen vluchten. We vinden ze wel. Kan ik maar helpen. Met Valerie Rayner. Hallo. Richard is hier. Is Matt Melton thuis? Ja, die is hier. Ik zal hem u geven. Richard, hoofdcommissaris van de Centrale Veiligheidsdienst. Voor mij? Ja. Eén van ons? Ja, hier. Hallo, met melden. Goedenavond, meneer Melden. Neemt u me niet kwalijk dat ik u zo laat bel. Uw vrouw zei mij vanmorgen dat u graag aan het werk wilde. Klopt, ja. We kunnen u inzetten bij onze speciale dienst. Wat houdt dat in? Dat is een dienst die speciaal door ons in het leven geroepen is om, uh, om onze belangen te behartigen. Ja, ja, ja, ik begrijp het. En? ...zouden graag van uw diensten gebruik maken. Er is een speciale operatie in voorbereiding. Wat voor operatie? Een verscherpte zoekactie. We hebben aanwijzingen gekregen... ...dat generaal Stevens en zijn handplangers... ...hier in de buurt moeten rondzwerven. Wat? Hoe weet u dat? De duikboot van professor Curtis is een half uur geleden gevonden. Waar? Point Pleasant. Ongeveer 100 kilometer ten zuiden van New York. Point Pleasant. Ja, ze geven nog steeds die topcommissaris. Dat zal niet lang meer duren, melden. Ik weet het niet... Ik ken ze. Precies. En juist omdat u ze kent, meneer Melden, bent u de aangewezen persoon om de operatie te leiden. U kent hun plannen. U kent hun manier van werken. U zou kunnen anticiperen op hun doelen later. Inderdaad. We moeten die drie te pakken zien te krijgen. We moeten. Dat begrijp ik, ja. Prima. U krijgt een groep van 100 speciaal uitgezochte agenten en resourceurs onder u. Over 10 minuten komt de patrouille waar u op ophalen. Schrik dat? Natuurlijk. Ik ga het liefst zo gauw mogelijk op af. Prachtig. Morgen, aan de eind van de ochtend, komt u bij mij rapport uitbrengen. Begrepen? Jawel, commissaris. Tot morgen dan. Geloofd. Dat is wel wat waard. Hier. Nou, zonder geld? Zo uh, zoveel is er niet nodig. Je hebt het verdiend, jongen. Ik hoop dat je ooit nog eens zal beseffen wat je eigenlijk gedaan hebt. Dan zal ik je persoonlijk voordragen voor het van te zwaaien. En mijn postie mag ik. Er is een eregeld aan verbonden. Hè? Oh, dat is wat dan. Ja, maar wat nou? Waar moeten jullie heen? Ja, dat weet ik niet. Uh, Curtis, waar is dat lab waar we heen moeten? Dat bouw het enige dat Orgalo mij verteld heeft, is dat de man die we hebben moeten Flanagan heet. En dat hij ergens een grote laboratorium moest hebben, maar mooi is dat. wie nog langer blijft staan met die draaiende motor, nou dan kun je het wel vergeten. Daar, een telefoonstel. Uh, hoe heet hij? Nou, ik ga wel even mee. Je stinkt behoorlijk voor de generaal. Flanagan, hè? Uh. Ja. Uh, Flanagan. Hoe heet hij van voren? Oh, uh... Voorbaar, uh, uh, uh, ja, uh, uh, Herbert. Herbert meen ik dat hij zei. Herbert. Kijk hier, hier. Flanagan. Professor Herbert G. Flanagan, bacterioloog. Is hem dat? Zou kunnen. Hm. Laten we maar proberen of hij thuis is. <coughs> Al die het minst ja, op... Beheers, ik doe net op het telefoneer. Schrijf jij de adres op? Ja, ze, ze zijn bij de vrachtwagen. Die jongen met zijn grote bek heeft ons nog steeds doorgehaald. Dat zal hem nou ook wel lukken. En als ze nou niet weg gaan? Heb je het adres? Ja. Zo, die zijn verdwenen. Zie je wel? Kom mee. Smeren ze? Nou nee, we hebben in die zwijnenstal gekeken daarachter. Je hoeven ze niet meer. Vroegen ze niet waarom je hier stil staat. Jawel. En? Ik heb gezegd dat ik moest pizzen. Moeten jullie heen? Mijn wel. Uh, 42e straat, nummer 450. Dat komt in orde. Nee, nou, je springt er maar in. Hij is altijd een briljant man geweest. Spijt me te moeten horen dat hij dood is. Ik heb altijd veel bewondering gehad voor zijn vondsen en ideeën... maar ik geloof dat hij zich nu op het eind van zijn leven... wat te veel door zijn fantasie heeft laten meeslepen. Maar u ziet er wat er hier de laatste tijd allemaal gebeurt in Amerika. Het spijt me, waarde collega, maar ik bemoei me nooit met politiek. Maar hebt u dan als deskundige ooit geloofd in die geheimzinnige epidemie? In die inentingen die maar op één plaats kunnen gebeuren? Ha, maar nou, u wilt toch niet in ernst beweren dat het allemaal het werk zou zijn van Marsmensen. Marsmensen in de vorm van een virus... dat bij de mens ingebracht zou kunnen worden? Dat is nou precies wat we wel beweren. We zouden het zelfs kunnen bewijzen. Maar O'Hara heeft alle virussen die we nog over hadden... op Rockel vernietigd met zijn antibacterie. Wat zegt u? Een antibacterie? Ja, ja. ja, hij heeft een nieuwe stam gekweekt. Het virus is resistent tegen alle aardse bacteriën. Alleen, die nieuwe kruising, daar kan het niet tegenop. Een nieuwe bacterie? En daarmee zou u het Mars-virus te willen gaan? En met succes. Zijn proeven hebben uitgewezen dat het virus binnen tien minuten door de bacteriën vernietigd is. Er is maar één maar aan. En dat is? Ook het menselijk weefsel wordt aangetast. Als er niet direct wordt ingegrepen, zal binnen drie dagen de dood intreden. Geweldig. Uw plan is dus om eerst de hele Verenigde Staten, of wilt u misschien nog verder gaan... ...heel Amerika te besmetten met een dodelijk bacterie om de Marsmensen uit te roeien... En na drie dagen is de hele bevolking uitgeroeid. Als we niet het antidood toedienen. U begrijpt natuurlijk, die beide acties moeten op grote schaal en simultaan gebeuren. Het is jullie voorkomen het hoofd geslagen. Oh, het is niets meer of minder dan een onverantwoorde, en misdadige onderneming. En jullie willen dat ik daaraan zo meewerken. Dat is inderdaad onze vraag. U bent onze laatste toevlucht. Het idee dat ik ook maar over zo denken om mee te doen. Het is niet voor niets dat de politie achter jullie aan zit. Jullie zijn een stelletje gevaarlijke gekken. Hoewel, hebt u een kweek van die nieuwe bacterie bij u? Jazeker, hier. Ja, ja. Wacht, even een microscoop op de werkkamer halen. Nee, u blijft hier. Wat is dat voor een toon? Hier in mijn eigen huis? Wat let me of ik bel nu meteen de politie? U belt niets. Ga zitten. Ik ga niet. Oh, oh. Ah. Zo, en nou rustig, anders krijg je er nog een paar. Curtis, strook ze maar op. Huh? Wat ga je jullie doen? Oh. Kalm, ja, het, het Zou zijn. me spijten als ik je arm helemaal naar het licht moet draaien. Oh, Injecties oh, Geloof je dat hij je. Buist een flinke dosis van die bacteriën in zijn lijf. Goed. Oh. Zo, nou, hij zal zich uh, dadelijk wel behoerd gaan voelen. Kijk je maar. ga, ga je nou dood. Binnen drie dagen. Geef me die antidood. Je hebt toch antistoffen of niet? Jij krijgt je antistoffen. Later. Eerst gaan we zaken doen. Ik, ik. Ik. voel me zo slap. Nu zien we voor het eerst de uitwerking op een mens. Ik wil geen proefkonijn zijn. Ik wil niet. Hij, hij, hij transpireert als een en ja, Dat is ook van angst. We zullen het goed met je maken, Flanagan. Jij verleent ons je volle medewerking en jij krijgt je geneesmiddel. Jullie. Je is bluffen. <laughs> Over een paar minuten zul je wat anders spreken. Wij bluffen niet, Flanagan. Is er ergens een thermometer? Nee, nee ik, ik geloof jullie. Wat willen jullie van me? Je laboratorium voor een paar dagen lenen. En je hulp om onze bacteriën in grote hoeveelheden aan te maken. De antistoffen moeten geproduceerd worden... en we moeten een manier vinden om allebei de stoffen te distribueren. Dat is alles. Jullie, jullie zijn gek. Je hebt geen keuze, Lekker. Dat, dat is chantage. Het spijt me dat we die onhebbelijke methode moeten gebruiken... maar we hebben nog helemaal geen tijd voor iets anders. Dus? Ik Ik doe mee. Ik geef nu die antistof. Ik. Ik was toen lang op behoorlijk. Curtis, wat nou net nu al? Misschien is het Mars-virus nog niet dood. Op mijn verantwoording. Goed. Goed, hier is. Wat is er? Het flesje met de antistof. Ja? Het is gebroken! Gebroken? Dus er is geen antistof meer. Nee, alles is eruit gelopen. Waarschijnlijk door het schokken in die stomme truck. Hm? Dus we kunnen dat plan van die besmetting wel vergeten. En, en ik dan? Wat, wat, wat doen we? Hebt u de formule nog? Nee. Het enige wat we hebben is een notitieboekje van O'Hara. Ja, maar ik weet niet of u het eigenlijk wijs kunt. Leeg In die koffer? Ja. Misschien kunnen we nog een mond trekken en analyseren. Ga mee. Ga mee naar mijn laboratorium. Zo mag ik het horen. Kunnen we het uit de zonder achterdoor te wekken? Ja. Er is alleen maar een nachtwagen. Je auto hier? ...in de parkeergarage om de hoek. Kun je rijden? Rij, nee, nee, te beroerd. Als je ons dan maar wel de weg wijst. Ja, ja, maar we moeten eerst mijn assistent ophalen. Chemicus, die kan me helpen. Oh, oh, oh. Nou, die bacteriën werken, zeg. Hij is zo makkelijk als een lammetje. Ja. En in elk geval één marsmens minder. Hij is nooit een marsmens geweest. Wat? is hij? Hoe weet jij dat? Anders had hij ons al zeker al lang onder stroom gezet. Ik wist het niet zeker, maar ik moest toch ook wagen. Dus, je hebt hem alleen maar ingespoten... Om hem ziek te maken. Dat had ik toch meteen kunnen zeggen. Dat ik geen Marsmens ben. We weten nu tenminste hoe die bacteriën werken op een menselijk organisme. Voelt u zich alweer een beetje beter? Gaat wel. Ja, dat gaat wel. De koorts is weg in ieder geval. Ja, koffie. Dank u. Dus... U bent nu die generaal Stevens waar we de laatste dagen zoveel over gehoord hebben. Ja. ja wat ik wat u me daar gisteravond allemaal hebt verteld. Ik, ik kan het maar niet geloven. Toch is het een bittere waarheid. Ik hou me niet bezig met politiek. Ik weet namelijk iets van ruimtevaart. En van Mars invloeden hier op aarde heb ik nog nooit gehoord. En in de kranten, in de kranten heb ik er niets van gelezen. Nee, dat is nogal logisch. Als onze missie slaagt, dan zal ik u het verhaal van A vertellen. Maar eerst moeten we aan het werk. Ik leef alleen maar voor de wetenschap. Ja, ja, ja, wereldvreemde professor. Maar die wetenschap van u, die hebben we nou net nodig. Wij mensen van de wetenschap werken alleen maar met bewijzen. Wij geloven alleen wat onze ogen zien. Voordat ik u zal helpen, wil ik met mijn eigen ogen zo'n marsmens zien. Wil ik zelf zien hoe de uitwerking is van de bacteriën van O'Hara. Tja, dan zouden we eerst een van hen te pakken moeten krijgen en dat zal erg moeilijk zijn vanwege hun elektrische lading. Elektrische lading. Dat dacht ik. ik kreeg opeens een idee. Uh, wat oh ja, dat vertel ik u nog wel eens. Ik denk dat ik wel iets voor u kan organiseren, professor. De proef op de zon. Maar is wat anders. Het is nu half negen. Dadelijk komt het personeel. Yes. Kunt u een een of andere plausibele verklaring geven voor onze aanwezigheid hier? Of beter nog kunt u ze uit de buurt houden? Hm, uh, waar zit dokter Riedel? Dokter Riedel? Ja, dat is mijn assistent die we vannacht opgehaald hebben. Oh, uh, inzaal F. Nou ja, goed. Laat u het maar over. De mensen hier doen in de regel alles wat ik wil zonder veel vragen te stellen. Ze vertrouwen me. Ik hoop dat nog zij, nog ik in dat vertrouwen beschaamd worden. Voor de zoveelste keer, dat kan ik u verzekeren. Goedemorgen, Riedel. Goedemorgen. Blij te zien dat mijn antibioticum jullie weer wat opgelapt heeft. Het heeft me gelukkig niet al te veel moeite gekost die analyse te maken. En je ziet, het werkt. Ik zou zelf nooit op het idee gekomen zijn van een dergelijke samenstelling. Tot zover hebben de proeven overtuigd. Al ben ik dan zelf het proefcolleg geweest. En nu wil ik het bewijs van het bestaan van Mars-mensen op aarde. Een bewijs? Kunt u ons niet zo'n virus laten zien onder de microscoop? Ik heb toch al gezegd, alles wat we aan virus hadden, is op Rock al vernietigd. Zeg maar wat dan? We moeten een Marsmens te pakken zien te krijgen en hem injecteren. Dat zal zoveel zijn als u zegt, moet het niet zo moeilijk zijn. Ja, dat dacht u maar. In de eerste plaats, hoe kunnen we weten wie de Marsmens is en wie niet? Ja, dat is de moeilijkheid. Ja, ja, dat kun je aan de buitenkant niet zien. En in hè? de tweede plaats moeten we hem dan nog veilig aan wel hier naartoe zien te slepen. Dat is een onmogelijke opgave. Ik weet waar we er in ieder geval één kunnen vinden. Ja, de president, maar die is nu moeilijk kunnen spraken. Nee, wel. Hel? Ja, dokter Valerie Rayner. Ze is de vrouw van Metmelden. Metmelden? Metmelden? Die naam komt bekend voor. Hij was een van onze medewerkers, maar onze vijanden hebben hem te pakken ja, gekregen. Ja, nu herinner ik me weer. Al die oproepen in de krant. Ach, hebben ze hem te pakken. Al begrijp ik ook waarom hij de laatste dagen uit de opsporingsberichten verdwenen was. Zit, waarom nemen we niet eigenlijk meteen met... Omdat we in de verste verte niet weten waar hij uithangt. Misschien is hij al lang dood. Weet u dat van dokter Rayner dan wel? Ik zou het kunnen raden. Ze werkte in het kader van een inendingsprogramma voor de radio en de televisie. Toespraakjes van de dokter om het voor de bevolking allemaal wat waarschijnlijker te maken. We zouden erop kunnen gokken dat ze dat werk nog steeds nou, doet. Maar van welk station er zijn er zoveel? Ik merk wel dat u niet op de hoogte bent van de jongste ontwikkelingen hier in Amerika. Verleden week zijn alle stations uit de lucht genomen. Er is nog maar één omroep. De TRBF. Television Radio Broadcasting Foundation. Een staatszender die zijn programma's over het hele land relayeert. De studio's zijn vlakbij Centropark. Wacht, ik zoek het adres wel even op in het telefoonboek. Waar is het? Ja, hier. Hier, als uh, TRBF. Nee. Television. Nee, ik kan het niet vinden. Dat is nog logisch. Die omroep is nog geen week oud, zegt u net. Ach, ja, natuurlijk. Hoe kan ik zo stom zijn? Ik begin dat niet. Ik zou het volgende willen voorstellen. Dokter Flanagan en ik gaan erop uit met de wagen. In de eerste plaats weet hij waar het is, nietwaar? Ja, dat weet ik. Goed. En in de tweede plaats kan hij dan de hele operatie van het begin tot het einde meemaken. Zeg, waarom gaan we die met z'n allen? Natuurlijk niet. We worden nog steeds gezocht. En als ze iemand pakken, is het beter dat ze niet meteen ons allemaal tegelijk pakken. En bovendien, we hebben haast. Als wij weg zijn, kunnen jullie doorwerken. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja. Dus wij gaan met z'n tweeën. Hoe wilt u dat dan aanleggen, generaal? U hebt toch steeds gezegd dat Mars mensen gevaarlijk zijn. Ja, we zullen haar onverhoeds moeten aanvallen en een injectie geven. Een injectie in de halsslagader, hier werkt het snelst. Als je goed meekt, worden de bacteriën door de bloedstroom onmiddellijk naar de hersenen vervoerd. En daar zit het Marsvirus, heb ik begrepen. Maar pas op, haar lichaam zou wel eens vreemd kunnen reageren. Als dat virus inderdaad zo snel afsterft als u zegt. Goed dan. Raakneiging, flauwvallen, nou, dat is erg onhandig. Zeg, waarom gaan jullie eigenlijk niet met de ziekenwagen? Kunt u daar niet aankomen op de ik, ik heb beneden een garage vol zieke auto's. Nou, dan zijn alle problemen toch opgelost. Kurtis, je bent geniaal. Dat is de hoofdingang. Zijn er nog meer ingangen? Ja, maar al het ga gaat hier in en uit. Hm. Daar is een mooi parkeerplaatsje. ...kunnen we de deur in de gaten houden. Trek dat niet te veel aandacht? Mensen zijn nieuwsgierig als ze een zieke auto zien. Ja, en dat kunnen we nou net missen. Hier, sigaret. Dank u. We spelen zieke broeders in de middagpauze. Lekker lui, hoor. Hoe hm. voilà, laat is nou? Vijf voor Twaalf. Ik hoop dat we goed gegokt hebben. Ja, maar als ze komt, hoe denkt u het dan in die auto te landen? Ah, wacht maar, dat lukt wel. Zit mijn snor goed? Ja, ja uitstekend. Niet van echte onderscheiden. Mooi zo. Niet zenuwachtig? Ja, ah, een beetje. Ik heb nog nooit van dit soort wildwestavonturen meegemaakt. Ik jaag meer op bacteriën dan op boeven. Zo, dan komen ze naar buiten. Let op. Nee, verdomme. Ze zat toch wel... Wacht, daar komt zij. Let op, dokter, de glansrol van de generaal. Een dokter, een dokter woont hier, een dokter in de buurt. Een dokter, zegt u? Ja, weet u waar hier een dokter woont? Het is dringend. Ik ben dokter. Godzijdank. We hebben hier een hartpatiënt, dokter. En we weten niet wat we... Ik ga vandaag eerst van op de wagen en nou is hij nog blauw angelopen. Wat moeten we doen? Waar is hij? Hier, dokter. Als u even wilt kijken ogenblik. Maar er is helemaal geen... heb, hoe hey, dat... Wacht eens, ik ken jou. Generaal Steven. Nu, Flanagan. Oh, dat... Is... Nee, dat is... Die was raar, zo te zien. Vooruit, op de bankaar en rijden. Is die reden? Ja, hoe meer lawaai, hoe beter. Ah. is dat met haar? Ze is jong, gezond en sterk. Ze komt er wel weer bovenop. Gaat u mee naar binnen? Dan kunt u het bewijs zien waar u om gevraagd hebt. Ik ben benieuwd. Ja. Binnen. Hoe gaat het met je, Val? Gaat wel. Gaat wel. Ik voel me leeg. Ik weet niet, dat het allemaal een operatie. Alsof ze mijn benen boven gezet of zo. Nou, rustig maar, dat gaat wel weer over. Dus ik. Ik. Ik ben een marsmens geweest. een van hen. Ja. Ik schaam me zo. O, oh, generaal Stevens, ik schaam me zo. Tegenover u, tegenover mij. Er is werkelijk niets om je voor te schamen, vrouw. Je kunt er helemaal niets aan doen. Gelukkig hebben we je kunnen redden. Hoe? Wat hebben jullie gedaan? Oh, uh, tussen haakjes, ken je professor Flanagan? Hij is bacterioloog. We zijn op het ogenblik in zijn laboratorium. Oh, professor. Ik heb veel over u en over uw werk gehoord. Blijf u te ontmoeten. Hoe maakt het? Professor Flanagan en zijn assistent dokter Riedel... gaan ons helpen onze bacteriën op grote schaal te produceren. Bacteriën? Ja, we hebben een nieuwe bacterie gekweekt... waar tegen het Marsvirus op geen enkele manier bestand is. En die hebben jullie mee ingespoten? ja. Alleen, ook het menselijk organisme wordt aangetast. Daarom voel je je zo beroerd. Hmm. Maar de antistoffen zullen nu wel gauw hun werk doen. Dus, dus u, er was... Ja, ja, moet ik het zeggen. Er was een machtsbewoner in u. Ja. Ja. Ik herinner me duidelijk mijn gedachten. Mijn ideeën. Hoe die werden beïnvloed. Ik, alsof ze niet meer van mij waren. Ze waren ook niet van jou. Tevreden, dokter? Ja, ik... Ik kan nog steeds niet begrijpen. Dus we kunnen op uw medewerking rekenen? Ja. Van mij, van Riedel en onze hele Stevens, stad. Stevens. Ik moet iets vertellen. Waarom heb ik dat niet meteen gezegd? Wat? Twintig miljoen. Twintig miljoen mensen willen ze marsmensen maken. Twintig miljoen maar. Dat valt in ieder geval mee. We waren al bang dat ze de hele wereld wilden besmetten. Nee. Twintig miljoen maar. Ze er de meest gezonde mensen uit. Gezond naar lichaam en geest. De rest van de mensheid. Ja. De rest van de mensheid wordt uitgeroeid. Eenvoudig geëlimineerd. Daarom zijn ze ook hier in Amerika begonnen vanwege de militaire slagkracht. Dat werpt dus alweer een ander licht op de zaak. 20 miljoen en de rest weg. Ja. Het virus dat ze met de Prometheus 13 naar de aarde hebben gebracht, is net genoeg voor 20 miljoen injecties. En ze vinden dat een mooi aantal om mee te beginnen op aarde. En dan de elektriciteitsvoorzieningen onderbreken. Hier en daar een paar atoombommen en ze hebben het rijk alleen. Ze zullen moeten opschieten. Ik zal de massaproductie organiseren. Mm. De riedel zorgt voor de antistoffen. Maar met de middelen die ons nu te diensten staan, zal het zeker nog een week duren voordat we tot een grootscheepse aanval kunnen overgaan. We zullen sneller moeten werken. De twintig miljoen zijn bijna bereikt. Zie je wel, we moeten nu door. Kan ik helpen? Ja, ik ben een oude slavendrijver, dat weet je. Maar blijf jij om te beginnen maar een uurtje liggen. Ga je mee, ik Ja. Generaal, ja. Met. Wat is er met hem? Heb je iets van hem gehoord, leeft hij? Ja. Hij is bij me teruggekomen. Als marsmens. Hij werkt nu bij de veiligheidsdienst. Waar kunnen we hem vinden? Ik weet het niet. Het enige wat ik weet is... Hij is op zoek naar jullie. En? Al iets gevonden, Melden? Nee, commissaris. We hebben je in dienst genomen... omdat we dachten dat jij, Stevens en zijn kliek, snel op het spoor zou kunnen komen. Je bent nu bijna twaalf uur bezig. Nog steeds geen resultaat. Ik heb hem vannacht op de hoogte gesteld van de organisatie van de opsporing. Ik moet u zeggen, commissaris... ...met patrouilles en huiszoekingen komen we er niet. Op die manier vinden we Stevens nooit. Daar is hij veel te slim voor. Heb jij een ander voorstel? Ik heb er de hele tijd over lopen denken... ...en ik geloof dat ik iets gevonden heb. Het zal tijd worden. Ik heb nog geen half uur geleden een telefoontje gehad voor het Witte Huis. De president spreekt zijn misnoeg uit over het werk van onze dienst. De president ergert zich... En Stevens en consorten lopen nog steeds vrij rond hier in New York. Dus laat maar eens Wat weten we van ze? Toen ik Stevens en O'Hara heb achtergelaten op dat eilandje... waren ze bezig een bacterie te vinden... waar tegen het virus niet bestand zou zijn. Onmogelijk. Wij zijn immuun voor alle eitse bacteriën. Maar O'Hara was bezig een nieuwe stam te ontwikkelen. En het is niet onwaarschijnlijk dat hij daarin geslaagd is. Hij is er in ieder geval handig genoeg voor. Hij zou dus een directe bedreiging vormen. Nog niet. Als hij al in geslacht, zal zijn... ...de bacterie te ontwikkelen die zo selectief is... ...dat de marsmens gedood wordt en het menselijk lichaam niet... ...dan kan hij ons toch onmogelijk stuk voor stuk te lijf gaan. Dus, als ze in New York zijn... ...zal dat uitsluiten zijn om de bacterie op grote schaal te produceren. Dus, waar moeten we hem zoeken? In de grote laboratoria. Doe dat dan. Er zijn hier enkele honderden van zulke laboratoria in de staat New York. Ik heb laten uitzoeken welke contacten Oara heeft in Amerika. Het zijn nogal wat. Maar één van hen heeft de beschikking over een flink lap Dr. Flanagan. wij je experts op het gebied van bacteriologische oorlogsvoering al niet voor kan gebruiken. Wat is er? Flanagan heeft uitgevonden dat de bacterie ook werkt als hij via de lucht weer in het lichaam binnenkomt. Het duurt iets langer tot ze tot aanval kunnen overgaan. En de concentratie moet groot genoeg zijn. Maar de distributie is er een hoop dommen gemakkelijk. Hoe hebben jullie je dat voorgesteld? Iedere kweek die we klaar hebben gaat in drukflessen. En dan moeten we proberen om vanuit een vliegtuig de bevolking te infecteren. Ja, de vliegtuig. Hoe komen we aan een vliegtuig? Dat lijkt me een probleem voor het brein van de organisatie. U bedoelt dat moet ik zelf uit die op te lossen? Precies. Alsjeblieft. Twee nieuwe flessen. Hoeveel hebben we er nu? Bijna honderd. Een druppel op een gloeiende plaat. Morgen zal het vluggen gaan. En over een dag drie, vier. Als het dan maar niet te laat is. Dus overmorgen zouden we kunnen beginnen. Als alles mee zit, ja. Hoe is de weersverwachting? Er is voor de komende dagen stabiel weer voor ja. Koud Koude met een matige noordenwind. Noordenwind. Hebt hm. u een kaart? Ja, hier. Hier aan de muur. Ja. Dat zou dus betekenen dat we moeten beginnen langs de Canadese grens. Hier en hier... En hier? En niet de hoop vanwege de luchtcirculatie. Bent u wel eens meegereisd op zo'n vlucht- om bacteriën is? Nee, kleien? ik ken alleen de theoretische kansen. Ja, ja, natuurlijk. Maar ik kan de juiste tijden, de afwerpplaatsen, de hoogte en de hoeveelheden precies laten berekenen door mijn mensen. Laat dat dan doen, zodat we een compleet vluchtplan klaar hebben, zodra we voldoende vieren. Als de wind van die draait in die tijd, en dan het vliegtuig. daarvan. We zullen erin moeten kapen, dat zal niet opvallen, dat is toch aan de orde van de dag tegenwoordig. Maar wat we wel op zal vallen, is die hoeveelheid drukflessen die we meebrengen. Trouwens, u wordt nog steeds gezocht. Politie! Huh? Politie! Wat? Het hele gebouw is leeg, Nee, Kijk eens! Kijk eens! Kijk nee. Kijk eens! Kijk eens! Kijk eens! Kijk eens! Kijk eens! Kijk, maar. kijk, maar. kijk maar. Hallo, partier. Wat heeft dat te betekenen? Wat? Nee, ik ben nog niet. Ik ben voor niemand te spreken. Nee, en zeker niet voor de politie. Ze halen beneden de hele boel overhoop. Iemand moet zijn een tip gegeven hebben. Of ze hebben alleen maar hun hersens gebruikt. Hoe kunnen we hier wegvallen? Geen schijn van kans. Dit is de enige deur en ze zijn al op de gang. Het was Masthok, het. daar hebben ze ons zo te pakken. Wacht eens, Wacht eens, de bacteriën. Dat is de oplossing. We laten we... ze gewoon hier binnenkomen, maar we spuiten het lokaal eerst vol met bacteriën. Prachtig, dan He? zijn ze binnen een paar ah. minuten ze Daar kan ik van mee praten. En als er marktmensen bij zijn, zijn die meteen uh, genezen. En wij zijn toch allemaal geïmmuniseerd. Geniaal. Kunnen we ze hier een paar minuten opstarten? Geen ja, jullie zo lang in het Die deur houdt we wel een paar minuten uit. Okay. Ik ga ze. Gewoon tegemoet, laat ze hier binnen en sluit aan de buitenkant de deur. Goed, een drukfles. Op die gaan. Ja, zo is het wel genoeg. Zeg jullie... Het begin van de operatie. Er is geen weg meer terug. Beseffen jullie dat wel? Ja. Als we niet halen. Taal... Miljoenen bacteriën hier in dit lokaal. Natuurlijk halen we het. Zal met erbij zijn. Dat zien we straks wel. Kom mee. Wat moet dat? Politie, uitzoeking. Kunt u niet lezen? Verboden toegang staat daar. Verboden toegang? Niks mee te maken. Vooruit het mannen, de zoekende zaak echt grondig. Wie bent u? Professor Flanagan. Ah, eindelijk. En waar zijn uw vrienden landspraders? Niet daar binnen in ieder geval. Dat zal ik zelf wel eens even bekijken. Zoals u wilt, dan moet u het zelf maar weten. Hey. Wat heeft dat te betekenen? Topen! Laat ons eruit! Toe open, zeg ik! Matt, met. Met, huh? ziek, ik voel me ziek. Matt, sick. ik ben het vel. Huh? Vel? Hoe kom jij hier? Stevens, Curtis, dit is een droom. Een heerlijke droom, Met. We zijn weer samen, bevrijd van de marsmensen. Ik zou jullie allemaal omhelzen als ik kom, niet zo ziek was. Wat hebben jullie met ons gedaan? Weet je nog, de bacterie. O'Hara heeft hem gevonden. Het hele lab hangt er vol mee. Het marsvirus is in een paar minuten dood. Geweldig. Ik voel me anders of ik zelf dadelijk ook dood ga. Dat gaat hij ook als u niet gauw antistoffen krijgt. Ja, ja. Het menselijk lichaam bezwijkt binnen drie dagen. Ja, dat is een leuk vooruitzicht, hè? Ik geef toe dat het een wat slordige manier is, maar we hadden geen keus. Heb je het gebouw laten omsingelen, met? Omsingelen? Ja, ja, natuurlijk. Kun je je mensen wegsturen? Dat, dat zal wel, maar ik, ik kan ze zo je niet. Je krijgt een injectie. Dr. Riddle. Alsjeblieft. Dank u. Dank. De, de, de, de, de, en nou even rustig liggen. De koor gaat gauw weer weg. Haal wat te drinken voor hem. En ook dokter Riedel zorgt u voor de andere jongens. Ik ben al bezig. Wat? wat zijn jullie van plan? We willen de hele Verenigde Staten besmetten met onze bacteriën. Zo snel mogelijk. Of het niet is. Ja, zeg dat wel. We hebben een paar dingen nodig waar jij misschien aan zou kunnen komen. De een vliegtuig. Een vliegtuig? Ja. Zie je die drukflessen daar? Die zitten vol met bacteriën. Vanuit een vliegtuig kunnen we die verspreiden. Te beginnen bij de Canadese grens. Dan doet de noordenwind een deel van ons werk. Hebben jullie bacteriën genoeg voor zo'n onderneming? We hebben 75 flessen klaar. Eigenlijk zouden we er al 100 moeten hebben, maar ik ben bang dat er geen tijd meer is. Kijk eens, het raam staat open. Huh? De hele buurt moet hier al besmet zijn. We moeten hier weg. Goed, goed. Ik zal proberen iets te organiseren. Maar eerst die politie uit de buurt. Tot de orders, generaal. Voel je weer wat beter met me? Hoor oh, je dat niet? Wacht, aan het weg. Commissaris Richard, melden hier. Ik ben op het ogenblik in het laboratorium van professor Flanagan Meteen raak. Prima werk. Ik wist dat ik op je kon vertrouwen, Madden. Alleen, ik heb ze niet te pakken kunnen krijgen. Hoe bedoel je dat? De vogels waren gevlogen. En je zei... Ze zijn hier geweest, precies wat ik gedacht had. Stevens, Curtis, de hele bende. Ze schijnen zelfs die dokter Flanagan op hun hand te hebben. En waar zijn ze dan nu? Ze schijnen naar de westkust te zijn. Uh, we hebben alle leden van de staf hier ondervraagd. De westkust? Hoe hebben ze ooit kunnen ontsnappen? Dat is toch niet helemaal duidelijk... Mag ik er achteraan, commissaris? Mag je. Je moet. Ik heb een persoonlijke rekening met ze te vereffen, commissaris. Ze hebben mijn vrouw te pakken. Dr. Reden? Weet je dat zeker? Volkomen zeker. Ze schijnen met haar geëxperimenteerd te hebben. Het is niet uitgesloten dat ze inderdaad de virus gevonden hebben dat de marsmensen kan doden. Dat zou een ramp zijn. Besef je dat? Jawel, commissaris. Vincent, melden. Zo snel mogelijk. Kan ik een vliegtuig krijgen? Natuurlijk. Ga meteen met je mannen naar het militaire vliegveld. Ik zal zorgen dat er een vliegtuig van de luchtmacht voor jullie klaar staat. Kunt u meteen de hele Westkust alarmeren? Dat spreekt vanzelf. En hou contact. Ik wil van de hele operatie op de hoogte blijven. Begrepen? Begrepen, commissaris. En arresteer meteen dat hele zootje daar op het laboratorium. Zal het ons moeten waarschuwen? Natuurlijk. En vind ze, Melden. Je weet wat er voor ons op het spel staat. Ik zal ze vinden. Rekent u daar maar op. Goed zo. Succes. Dank u. <lacht> dat heb je meesterlijk gespeeld met. ik weet wie het zegt maar we zullen voort moeten maken mensen die Richard ja. is tenslotte ook weer niet even de stomste hij zou het ons nog wel eens behoorlijk lastig kunnen maken de Eerste de flessen inladen beneden staat toch een overvalbuiger. daar gaan ze allemaal wel in dan gaan met en ik naar het vliegveld kan ik zo lang een uniform lenen van een van jouw mensen met als er één jouw maat heeft en geen sterren en strepen generaal daar wil ik dan voor deze keer wel van afzien Verder, als het een vliegtuig is dat we niet zelf kunnen besturen... ...dwingen we de piloot langs de Canadese grens te vliegen. Als we er wel alleen mee weg kunnen, des te beter. Prachtig. Dan kan over een uur of twee het hele noordelijke deel van Amerika besmet zijn. New York, Philadelphia... En Washington, hoe zit het daarmee? Oh, met deze wind komen we ver genoeg voor Washington. de president, de regering... ...die moeten zo snel mogelijk uh, genezen worden. Dan kunnen ze met ons meewerken... Als ik het goed begrepen heb, dan moet binnen 72 uur na de besmetting... de hele bevolking ingeënt worden. Anders vallen er doden. Veel doden. We hebben dadelijk zoveel mogelijk officiële medewerking nodig. Als wij nou als vast op weg gingen naar Washington... als de eerste ziekteverschijnsel onder de bevolking zich voordoen... proberen wij door te dringen tot de president. Dan kunnen we weer het beste een ziekenwagen nemen. Dat is dus afgesproken. Maar hoe weten we dat jullie veilig en wel met een vliegtuig op weg zijn? Het is tenslotte niet uitgesloten dat jullie onderweg gepakt worden... Hmm. We, we zullen hier laag overvliegen en met dat landingslicht te knipperen. Wij halen het wel, als jullie ook maar voorzichtig zijn. Er staan heel wat mensenlevens op het spel. Ik lood onze de kleine expeditie er wel door. Bakker, nog twee. Krijgen we ze naar binnen voor de piloot terugkomt? Dat ja, zal wel lukken. Hier. Het is geweldig gegaan tot nu toe. Bijna te goed. Het zal toch geen valstrik zijn? Als we helemaal van de grond zijn, kan niemand ons mee wat maken. Hier, de laatste. En ik, ik heb hem. En nou weg. Gelukkig dat het zo'n eenvoudig toestel is. Kan ik goed mee uit de voeten. Opschieten met! De piloot komt terug. <laughs> idioot. Laat ze met zo'n rotsmoesje wegsturen. Controleautoren, dit is speciale vlucht xr 1 bestemming San Francisco. Kan ik vertrekken? Over. xr 1 u kunt vertrekken. Startbaan 3, over. Startbaan 3, we grepen eruit. Startbaan 3. Startbaan 3. Kapa, startbaan 3. Daar. Hecht. Hallo XR1, hallo XR1. Voor vlucht XR1 geldt een startverbod. Ik herhaal, startverbod voor vlucht XR1. Komt u terug naar het platform? Hebben we hebben wat in de gaten met Die Een piloot heeft natuurlijk alarm geslagen, dat kan niet missen. Kun je? Riemen pas, daar gaat niet. XR1, XR1, onmiddellijk teruggevonden. Ja, ja, ja, ja, straks. Yes. Oké, okay. even concentreren. Eerst laag over de stad, hij komt nore. Kom. Het Laat durf ik niet. Daar zit de zaaklaag van de landingsrichting. Oh ja, heerlijk. Zou we het halen tot de Canadese grens? Over de kunnen ze ons in ieder geval niets doen. Maar straks. We blijven in ieder geval laag vliegen. Als we geluk hebben kunnen ze ons niet volgen met de radar. En als het straks de gas kan overdraaien moeten we toch laag. Daar, dat moeten ze zijn. Ik Niemand ja, anders al in zijn hoofd halen zo lang over de stad te vliegen. Dat is de strengste verboden. De landingslichten. Kijk, ze knipperen. Ze zijn het. Dan krijgen ze het voor elkaar. Nu is het onze beurt. Eén ding is bedwars. Als we het niet halen, als we ons de vak krijgen onderweg... dan is binnen drie dagen de hele bevolking uitgestorven. Dat heb ik ook al bedacht. Ik heb net een brief op de post gedaan. Een expresbrief voor de president. Ik heb geprobeerd de hele zaak uit te leggen... en ik heb mogelijk een formule voor het antibioticum geschreven. Als we morgen niet in Washington zijn... dan kan hij altijd maatregelen nemen aan de hand van die informatie. Knappe keer, Riedel. Daar was ik zelf nog niet op gekomen. Goed. Gaan we. Waar zijn we ergens? Vlak bij de Canadese grens. We hebben het gehaald. ja. Dan heb je de meren. Dan kunnen we hier ongeveer beginnen met de verspreiding. Uh, ja, hoe, uh, hoe zullen we dat aanpakken? Um. Kun jij een slang aansluiten op die flessen? Ja. Daar. Door een van uh, de gaten voor het bord geschud, kun je hem naar buiten steken. Dan kun je prachtig doseren. Hoe krijg ik zo'n gat open? Um. Uh, Daarin de gereedschapsgids uh, zit wel een sleutel. Als je het moment niet voor elkaar zou krijgen. Ja, ik maak hier een draai. Klaar? Ja, daar gaat hij. We kunnen nu niet meer terug met. Als dat maar goed afloopt. Een beetje vertrouwen, Stevens. We spelen met vuur, met. Als we de krachten die we hier loslaten maar weer in bedwang kunnen krijgen. Iemand moet toch het risico nemen. Ik denk niet dat het zo'n risico is. De bacteriën hebben kennelijk hun werk al gedaan. Moet je zien hoe die schildwacht erbij hangt. En nou maar hopen dat de president thuis is. Dat zou er nog aan mankeren. Laat mij het woord maar doen. Halt. Stop. Wij komen voor de president. De, de president kan niemand spreken. Hij is ziek. Daarom juist man. Wij zijn artsen. Alsjeblieft, Father Rayner. Ik heb strikte orders. Dokter... Dokter, ik ben ook ziek. Ik kan niet meer op mijn benen staan. Ik voel me zo beroerd. Dat komt straks wel. Laat ons door. Iedereen is ziek. Een epidemie. De verschrikkelijke ziekte waar ze het al weken lang over hebben. Het is je misschien opgevallen dat wij in ieder geval kerngezond zijn. En laat ons nu door voor het te laat is. Ik zal, ik zal even wel. Arme man. Ik geef hem straks meteen een injectie. Als we ons nog maar doorlaten... Anders loopt op het laatste moment alles nog er mis. Er loopt niets mis. We zijn nou zo dicht bij ons doel. Daar heb je hem weer. U, u bent welkom, zegt de president. Hij wil de dokter ontvangen, de anderen niet. Maar wij zijn alle drie arts. Eén arts kan door en meer niet. Nou, vooruit dan maar. Ga je Flanagan? Goed. Hier, het koffertje met het serum en de injectie naalden. Dank je. Succes. Deze kant. Wat een stilte op het vliegveld. Het uh, staat open, zal ik maar naar binnen rijden? Ze liggen allemaal voor Pampers, natuurlijk. Net ja. op tijd, ik ben aan het eind van mijn Latijn. Oh, anders ik wel. Stop daar maar even, daar is de mesroom. Dan zullen we vast wel iets te drinken kunnen vinden. Zo, komt die binnen. Gezellige broer Ja. Geen mesbediende te nee. zien. Nee. Daar is de bar. Ik neem de vanuurs wel even bij. Heb je maar een veersdrankje? Geef maar wel een buren. en nee. je de zet voor mij die Steven ook vast wel klaar. Mm -hmm. Oh, ja. He? Alsjeblieft. Merci. Alsjeblieft. Zo. Dank okay. je. Alsjeblieft. Merci. Nou, proost. Ja, zie je. Proost. Yes? Ja. Ja, die zullen zo wel komen. Ja. Hé, hey, wacht. Dat zullen ze zijn. Bak, ja, ik wil, ik wil even naar buiten. Ja. Ja, ze zijn het. Ah. Ze komen hierheen. Gefeliciteerd, dokter Rainer. Nu zijn jullie eindelijk weer oh. samen, hè? Weet je dat we eigenlijk bij onze huwelijkschrijd waren toen het allemaal begon? Dat kun je dan bij de nog een dunnetjes overdoen. <laughs> Hallo, jongens. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hoe is het gegaan? Nou, dat heb je ja. buiten zeker wel gezien, hè? De bacteriën zijn goed aan de gang geweest. Ja, ja, ja, ja. We hebben al pas dat voor jullie klaargezet. Mooi. Hier, proost. Proost, Lidje. Proost, uh, proost, mensen. Proost. proost. proost. proost. proost. Oh, Vertel eens, nou, hoe is het met jullie gegaan? Vertel jij maar, Flanagan. Nou, het heeft toch al wat moeite gekost om tot de president door te dringen. Ja, hij oh, lag ja. zo ziek als een hond in bed. Hmm? Had nergens meer belangstelling voor. Hmm? Maar toen ik hem injectie ja. had gegeven, zo was hij weer gauw op te bevenen. Ja, ik had hem alles uitgelegd en hij heeft meteen op het hoogste niveau opdracht gegeven... ...alles te organiseren voor een massaal inhebben. Ah, nou, die ja, met al zo wat de zijn gekomen. Oh, ja. Ik heb toch een paar specialisten gelezen hoe ze het serum kunnen maken... Hmm? Dat wordt nu op grote schaal aangemaakt in verschillende laboratoria. De verwachting is wel dat alles binnen de gestelde 72 uur zal lukken. Nou, toen zijn we maar teruggereden. Willen jullie wel geloven dat ik bijna niet meer uit mijn ogen kan kijken? Oh, ja. nou, nou, nou, nou, jij hebt je rust verdiend en Flanagan ook. Jullie hebben de mensheid gered, mogen we wel zeggen. Ja, maar zonder jullie doorzettingsvermogen was dat ons nooit gelukt. Oh, nee. ja, ja. Laten we hier elkaar complimentjes gaan zitten maken? Laten <laughs> we blij zijn dat we tenminste van het probleem van de Marsmensen zijn verlost. Ah, dat hoopt wel thans. Er hoeft er maar één niet besmet te zijn of we hebben straks opnieuw de pop aan het dansen. Zeg, Riedel, hoe vermenigvuldigt zich dat Marsvirus mm, eigenlijk? Yeah. Dat virus is een eindstadium. Het kan zich niet meer vermenigvuldigen. Jammer, Jammer. ik zou er graag eens een paar proeven mee doen. Wat? Een virus dat zich voedt met energie... Yeah dat een enorme hoeveelheid energie kan afgeven... en dat tegelijkertijd een grote intelligentie heeft. Maar dat toch niet zelfstandig... Hey, we zijn nou net blij dat we er vanaf zijn... en dan wilt u weer opnieuw beginnen. Om de zaak af te ronden... we moeten dat eiland nog onschadelijk maken. We moeten de zeemonster nog opsporen. Ja, we zullen je duikboot nog nodig hebben, Curtis. Eindelijk waardering van me.